ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er ontstaan een paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging zien we op de N208. zoals richting Velzen. Voor de aansluiting met de A22 staat 2 kilometer file. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. van uh, U2, hè? Deze single Stuck in a Moment. We uren uur uh, drie alweer van uh, Zandvoort op zaterdag... op deze zonnige zaterdagmiddag, hè? Vanuit Zandvoort-Tolweg 10a begonnen zijn, uh, Richard. En uh, ja, wat we zo dadelijk allemaal gaan doen... dat gaan we zo dadelijk uh, vertellen. Want eerst heb je nog even te goed het uh, gedicht van uh, Marco Temes. Hij was uh, vanmorgen te gast uh, bij onze collega's van uh, GMZ... En uh, ja, hij sprak daar uh, het uh, gedicht uit voor uh, Valentijnsdag. Want dat uh, is uh, vandaag een heel mooi gedicht van Marco. En dat heette uh, Minares. Minares. Mijn Minares is meestal stiller dan haar ligging doet vermoeden. Te midden van natuurlijke wilde toont ze zich sober, bescheiden aan de mens. Haar hoofd zit vol fantasie, plannen.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 Roefde een jurk van grauwe nevel in de verte, en zilveren stralen op golvende water. De lange branding in bijna blauw was haar witte sluier, die ruiste over zand en schelpen. Ja, dankjewel uh, Marco. Een mooi gedicht uh, speciaal voor uh, Valentijnsdag. Nou, wat we gaan doen, hè, dat oh, hoor je top. ze dadelijk. Maar, oh, wacht even, deze, deze uitzetten. Dan uh, draaien we erachteraan nog een uh, mooie plaat. Uh, een beetje Valentijnsmuziek. Uh, Hier is uh, Chris de Burke en The Lady in Reds.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 nobody Turn me and smile It took my breath away I have never had such a feeling Such a feeling of comfort Het gedicht van Marco Temes. hier Chris de Burg. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. We zijn lekker bezig, Richard. Zeker. En straks gaan we uiteraard ook weer naar de Krocht toe... voor het laatste, laatste deeltje van de middag... bij de opening van de Krocht. Maar we hebben nog meer dingen in dit uur. Ja, we gaan uh, Rando Lawson bellen. En uh, nou, er zijn best wel weer leuke ontwikkelingen in de Formule 1. Dus, Zeker met de testdagen, hè? Ja, dus, uh, ik uh, ben heel benieuwd. Dan hebben we nog het uh, dier van de week. Dit keer hebben we een mooie hond uh, waar we wat over gaan vertellen. En we gaan natuurlijk weer uh, Ger bellen. Want die heeft een... Of uh, we gaan, sorry, Hans Simmers bellen. Want die heeft dan, uh, als het goed is, Sandra Lissenberg bij zich. Dat is de organisator van de, de, de dag in de krocht. En uh, ze is ook spreekstalmeester. Zeker, dat straks. Maar eerst de Emotions... Even schuifje openzetten van Rendel, Kijken of je aan het uh, mee zien is. Ja, absoluut. Ja, de emotions, hè. <laughs> en uh, ja, oh joh, wat ben jij in een romantische bui, Rendel? Nou, <laughs> ben ik. Ja, ik, ik. Laat ik zo zeggen. Ik ben totaal geen romanticus. Dat kan ik echt helemaal niet. Maar ik ben gewoon 365 per jaar verliefd. dat is goed. Ja, dat nou, beter. Nee, dat heb dat je mooi geschreven beter. op Facebook. Want daar, uh, ja, ja, daar heb ik het dan over. Over ja. Valentijnsdag. Gewoon 365 dagen per jaar Valentijnsdag. Ja, maar waarom moeten we het in één dag vieren, jongens? Dan moet je gewoon het hele jaar doen. Klaar. Dat ja. is altijd goed. Ja, toch? Nou, dat, dat doe dat je zeker blijven. goed. Maar dit, dit was wel goed. Hoor. Volgens mij in deze tijd dat deze jongens gewoon aan de top stonden in de ...in de muziek... Uh, waar, waar, ...waar ik denk dat ik een krumm had... ...op mijn kop. Ja, hè? Hè? Wauw, ja dat is een hele tijd geleden... ...ja voor mij ook hoor. Maar, geleden, eh. Ja een hele tijd geleden, absoluut. absoluut ja ja, nou, ja mooie tijd, daarom draaide ik hem ook eigenlijk. Hè. Die, die, die sluit wel een beetje aan... ...ook op uh, de post... ...die jij op uh, Facebook had gedaan. Hey, we gaan het hebben over uh, de ...ja de, kwal ja. Of de, de testdagen... En uh, ja, met name van wat, wat kan je daaruit uh, leren uit uh, die uh, testdagen? Kan je al een beeld vormen van uh, hoe het daadwerkelijk zit met de auto's? Want als ik naar de dagen kijk hè, en naar de tijden en dergelijke... dan zitten zo uh, tussen de nummer 1 en de nummer 10 zit zo, uh, drie seconden. Nou ja, ja dat, gaat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren op het moment dat het uh, seizoen weer begonnen is. Ik weet het niet, ik weet het niet. Misschien uh, had ook wel uh, Bleekman ook wel een beetje gelijk. De, de afstanden zullen groter zijn. Uh, in het hele verhaal. Nou jongens, uh, geloof mij, uh, die, er wordt natuurlijk getest. Uh, niemand weet hoeveel uh, uh, benzine aan boord is, maar hoewel dat ze, ze nemen tegenwoordig niet zoveel meer mee, dus dat maakt niet uit. Uh, maar er worden natuurlijk allerlei afstellingen getest van alles, dus je weet nooit hoe ze rijden, met wat ze rijden en wat ze eruit passen. Maar ook op zo'n laatste dag uh, proberen ze toch nog wel een beetje te laten zien wat er kan en wat er niet kan. Uh, en als je ja, dan verschillen verzitten van ja, toch wel bijna vier seconden, met sommige teams uh, echter Martin jongens helemaal onderaan en ik heb even wat beelden ook uh, in het buitenland gezien het kopie van Alonso en die van Stroll die zijn serieus op onweer ja dus, dus, uh, dus die, die zitten er niet lekker in uh. nee die zitten er niet lekker in, die, die auto doet het niet en voornamelijk uh, in die auto die Honda motor die doet het niet en uh, de mensen hebben gezegd dat ze heel hard druk bezig zijn om meer vermogen eruit te halen maar voornamelijk in alle uh, alleen Leo Tronica daar rondomheen natuurlijk. Want daar komt natuurlijk ook 50% van het vermogen uit. Uh, maar ja, het gaat... Uh, laat het zo zeggen. Ik denk dat de rijders uh, allemaal moeten winnen... aan een compleet nieuwe rijstijl. Uh, zoals Max het er ook wel een beetje gezegd heeft. Hè. We zijn natuurlijk allemaal geschrokken... van de woorden van Max. Die gezegd heeft dat hij dit helemaal niet leuk vindt. Nee. Uh, uh, deze huidige Formule 1 auto's. Omdat hij niet meer het gevoel heeft... dat hij uh, als coureur bezig is. Maar meer als uh, een, uh, een poppetje in een auto... Waar hij op allemaal knopjes moet drukken om energie te besparen. En dan kan er helemaal nergens meer vol pool gaan. Ja, dat is Max niet. Max wil gewoon heel snel rijden. Alonso heeft hem al daarbij bijgesprongen. Die zegt ook: het is een hele andere manier. Um, dus. Ja, uh, we, we gaan zien wat daar gaat gebeuren. Of die jongens het nog leuk vinden. Of die op een gegeven moment zeggen, ja, dit is niet de Formule 1 waar ik uh, in zou willen rijden. Hoe, uh, en dat was best wel even een, een schokgolf door de autosportwereld in Nederland hoor. Ja, en ik denk ook, uh, ik denk ook dat uh, Max wel door uh, meerdere coureurs uh, daarin uh, gesteund wordt. Ja, er wordt al inmiddels geval meerdere curiërs gesteund erin, eh, maar ook de andere curiërs gezegd, nou dan ga je toch lekker weg. Nou, dat zijn bijvoorbeeld dan een, een George <laughs> Russell en een Nando Norse. Nou, ja, ja, daar kun je het wel uh, van, ja, van verwachten natuurlijk. Kan ik wel, daar kan je het wel van verwachten, die zien hem toch als een hele grote concurrent natuurlijk. Ja, um, ja, ja moet ik zeggen. Uh, ik denk Max best wel... Uh, kijk, er wordt wel in de panel gezegd, Red Bull heeft op Tomic de beste auto. Uh, het hoeft niet te zeggen dat het de snelste is, maar ze zeggen wel het is wel de beste auto. Want een autocureus hadden we wel al, inmiddels al gezien dat uh, door de bochtencombinatie die auto gewoon het snelste gaat. Dus de downforce van die wagen is helemaal niks mis mee. Uh, maar vergis je niet hè, zo Alonso heeft al inmiddels gezegd, jongens we gaan normaal gaan we door een bochtencombinatie met 260, uh, nu met 200, dus mijn kok kan hier ook niet rijden. Ja, ja is, is dit nog Formule 1? Uh, Alonso zei, uh, ik heb niet het gevoel dat ik nog de limiet hoef op te zoeken. En uh, dat had ik vroeger denk die mochten wel een combinatie, wel, maar mogen dit. Nou zit ik naar nou links en rechts te kijken en naar buiten. Ja jongens, uh, dat is geen Formule 1 zeg ik dan. Dus dat is best wel een dingetje. Uh, het is een beetje afwachten. Ik denk wel dat een aantal teams hele grote problemen hebben. Uh, Esther Martin dat die... noemt die al natuurlijk. En, uh... Ja, Williams. Williams is een heel groot probleem uh, is natuurlijk al. Cadillac, lekker jongens. Hij uh, moet er ook achteraan. Uh, Alpine gaat niet lekker. Uh, dus uh, er zijn een aantal. Uh, Alpine. Uh, Audi? Uh, Audi, Audi. Ja, daar, daar is je zeker. Audi zit er ook in dat rijtje. Dus het zijn natuurlijk wel weer de topteams, die zitten wel weer vooraan. Hè? Ferrari natuurlijk, eh, Mercedes, uh, McLaren en uh, Red Bull, uh, die uh, toch weer uh, de top van uh, zeg maar het klassement gaan maken. Maar de rest zitten wel, in mijn ogen, veel te ver achter. En uh, Een anderhalf seconde, twee seconden zeg ik, nou dat is een gat wat je dicht gaat rijden. zit je inmiddels op drie, drie en half, 3, 3,5, 3,9 heb ik sommigen gezien. Ja, dan, dan, dan, jongens, dat zijn... Dat, dat kan bijna gewoon niet. Dan weet je gewoon dat je al nu al een verloren wedstrijdtijd. hebt. Ja, maar ja, we waren blij dat we op een gegeven moment een, een veld hadden wat dicht bij elkaar uh, zat. Want u kende dat natuurlijk wel, dat uh, sommige, uh, sommige teams twee keer ge, gelapt uh, werden tijdens een race. Ja. ja, maar het is wel zo dat in de wedstrijd is het natuurlijk altijd nog even anders dan uh, nu. Hè? Uh, of uh, tijdens trainingen. Maar ja, we hebben het meegemaakt, hè? 18 auto's binnen een seconde. Ik denk niet dat bij de eerste, uh, eerste wedstrijd dat we de 18 albums binnen een seconde gaan zien. Uh, absoluut niet. Uh, ik denk dat teams heel erg aan het zoeken zijn hoe ze dat pakket nu uiteindelijk het beste kunnen invullen. Waar, ze, waar moeten ze nou tijdens zo'n rondje uh, zeg maar energie besparen? Want ze hebben die energie op het rechte end, hebben ze natuurlijk extra nodig. Die extra boost. Want anders worden ze er iedereen voorbij gereden. Ja. Dus uh, uh, we hebben gezien de topsnelheden daar. jongens liggen aanmerkelijk hoger als uh, vorig jaar. Uh, er wordt echt veel, veel harder gereden. We, ze hebben al geloof ik, een van 360 km per uur gezien. Maar de uit. Ja, als die 60, 70 kilometer langzamer is... Ja, dan, dan weet je gewoon dat het gewoon uiteindelijk toch een beetje dezelfde rondjes gaan worden. Je moet zien. Ja, het is uh, niet fijn, uh, niet fijn uh, vooruitzicht, uh, dit... Uh. Nou, ik, ik, ik was verbaasd dat al Max nu al laat, uh, hoor, van zich laat horen. En dat hij zegt, ja jongens, het is gewoon een uh, Formule E op steroïden. Uh, ja, dat zijn heel leuke uitspraken. Nee. Zo, uh, dan heb je... Uh, laat ik zo zeggen, ik denk dat je dan niet meer, uh, uh, je bent gewoon, uh, laten we zeggen, Max is gewoon een van de beste coureurs die we ooit gezien hebben uh, in de hele geschiedenis van de Formule 1. Klaar, daar kan je lang over discussiëren, kort over discussiëren, dat is hij gewoon. Maar als een coureur het plezier verliest in het rijden in een auto... Ja, dan heeft hij er gewoon gezin zin meer in. En uh, dan gaat hij naar uh, andere dingen kijken. En er zijn natuurlijk ook voor Formule 1 genoeg alternatieven. Geen probleem. Nou, dat is dus, ook zo. En uh, Max heeft uh, natuurlijk al uh, laten, laten blijken dat hij gewoon een hele goede coureur is. dus uh, ja. En, ja, en papa, papa Jos, uh, die helpt er ook niet aan uh, mee om hem in de Formule 1 te houden. Denk ik nee, zo? Nee, nee, nee, maar Papa Jos houdt zich bijvoorbeeld al bezig om heel lekker over uh, bospaadjes uh, scheuren en rallyhouden rijden. <laughs> ik denk dat hij zich heel erg meer bemoeid met de carrière van, uh, van zijn zoon. Want die weet je, hebben zich bewezen. En, en Max hoeft niks meer te bewijzen. Maar, uh, hij, hij, heeft alles al laten, hij heeft alles gewonnen wat hij wilde winnen. Maar ze gingen de Formule 1 in met de doelstelling kampioen worden. Nou, dat, dat is volgens mij best wel gelukt. Zeker, weten. Uh, en uh, dat hij ook nog eens heeft laten zien dat hij gewoon echt uh, tot de hele grote behoort. Dat is ook gelukt. Dan hoef je, je daar niet meer te bewijzen. En dat zijn de meren. een Alonso en Lewis Hamilton hoeven zichzelf niet meer te bewijzen. En uh, dus ik heb wel zoiets van, maar die moeten wel plezier erin zien. En ik zie, ik heb wat foto's voorbij zien komen op de social media. En ik vind bij de meeste rijders heb ik niet echt een lachje gezien. Uh, Testdagen zijn natuurlijk altijd drukke dagen en er moet veel overlegd worden, maar op het moment dat gewoon het kopje naar beneden gaat of een Alonso gewoon echt met een kop door de, door de pit, uh, pit uh, loopt, dat je denkt, ja hier is nu echt hoog, ja dan gaan die jongens wel plezier natuurlijk een beetje uh, verliezen, dat is een beetje jammer. Zeker weten, nou laten we hopen dat ze toch nog een beetje uh, het veld uh, dichter bij elkaar uh, gaan uh, krijgen. Uh, ja, kan, kan het kan natuurlijk meer. wel... Nee, kan het, nee, helemaal niet lang meer. want uh, nee. Voordat je het weet... Uh, zijn we weer aan het uh, racen. Race. Ja, ja. Maar, volgende, week heb ik, volgende week nog drie testdagen... geloof ik, en dan uh, daarna is het... Uh, jongens, dan moet, dan, dan moet het gaan gebeuren. En is het zo dus. doordat het... Uh, zeg maar een 50-50 uh, pakket is... tussen... Uh, de, de, de motoren en, uh, en de elektrische motoren. Moet ik het zo zeggen? Ja, ja, de, ja dat is alle elektrische, elektrische shit. Zoals ik het dom eromheen. Want ik vind gewoon een, een auto moet gewoon een lekkere V10 erachterin hebben. Die heel veel waar maakt. En gewoon 1000 pk levert. En dat, zijn, dat zijn de echte motoren. Uh, nee, het is inderdaad 50-50. En uh, dat betekent ook dat ze ook veel minder brandstof hoeven mee te nemen. Hè? We, we gaan met veel minder brandstof uh, uh, straks uh, van start. Um, het is, uh, ja. Uh, uh, als een van die ...oordelen het niet doet... ...ja, dan, dan heb je een mega probleem. Dan weet je gewoon dat je heel veel uh, vermogen aan het verliezen bent. Zeker, en... hij zou het niet uh, een beetje weer... Uh, ...bij elkaar kunnen krijgen door... Uh, ...meer uh, te oefenen toch nog... Uh... Voor, voor de coureurs? Wanneer ja, moet je zeg maar, meer uh, elektrisch rijden? En wanneer moet je sparen? Dat is natuurlijk ook uh, aan de coureur dan op dat moment. Ja, dat, dat hebben ze denk ik, nu in Bahrein heel veel gedaan. Ik, de, de, ze zijn zelfs bochten in de eerste versnelling doorgegaan. Ik denk, wat is dit dan, joh? Dat, komt in de, in de, dat hebben ze in de formule 1, nooit meegemaakt dus, um, dus zo langzaam gaat het dan. Um, ja, ik, ik, ik, ik denk dat er heel veel geoefend is, jongens. Waar, waar moeten wij... Die energie weer opnieuw opbouwen. Waar moeten we dat terugwinnen? Om op die rechte einde uiteindelijk gewoon heel snel te zijn. En uh, dat is denk ik nu waar het meeste op gewerkt wordt. Uh, uh, en ook natuurlijk wel de afstelling van de auto. Dat die gewoon in balans heel erg goed ligt. Ze hebben natuurlijk veel minder downforce. Dus ze zoeken nu echt de limiet op. Waar kunnen we nog. Zeg maar met dit downforce pakket wat we hebben. Kunnen we nog zo hard mogelijk die hoek om. En, uh, dus het is, het is een hele nieuwe. Laten we zo zeggen. Ze wilden verandering. Ah, dat is gelukt. Ja, nou inderdaad. En uh, laten we hopen dat ze niet de Formule 1 uh, naar de vernieling helpen met uh, de, dit besluit. Nou ja, het is wel zo op het moment dat Krus het niet meer leuk gaat vinden. Ja, en uh, er komt een uh, meerdere zeggen: en zegt ja, we gaan iets anders doen. Uh, wat ik niet denk hoor, dat vergis je natuurlijk niet. Uh, in de vuur 1 de, de rijders enorm veel geld. Daar moest ik Glenda Noors wel gelijk in geven. Jongens, we worden hiervoor betaald. We moeten niet zeuren. Klaar, want ze krijgen natuurlijk een pak geld. Dat gaan ze in geen één andere race gaan ze dat uh, krijgen. Helemaal dus, waar, uh, helemaal waar. Maar je, het plezier moet er ook blijven. Ja, maar, maar als je achter het stuur zit en je zit zelf te rijden en je denkt, wat doe ik hier? Ja, dan heb ik wel zoiets van, dan, uh, ik wil op een competitie, hè? Daar gaat het in principe om. Ik wil niet alleen op mijn meetjes hoeven te kijken van, wat heb ik hier in mijn batterij? Of te horen te krijgen van de zijkant. Je moet nu van je gas af, want dan kan je batterijpakket opladen. Ja, dat heeft helemaal niks meer met autosport te maken. Nee, moet, uh, helemaal je eens. Helemaal, helemaal niks. Moet nee. je, dan moet je lekker uh, lange afstandwedstrijden rijden. Die zijn tegenwoordig trouwens, en een 24 uur volle hem jongens, is tegenwoordig sprint het vrijdag. Het is van het begin tot eind vol mij klaar. Maar er wordt helemaal niet gespaard. Nee, gaaf, dus, gaaf. En je, dus, ja, uh, even over de andere autosport. Uh, heb jij daar nog bericht over uh, voor de luisteraars wat uh, interessant uh, kan zijn? Andere klassen. Nou, ja. uh, wat, wat sowieso interessant is bij jullie, het is nog een half uurtje aan de gang. De vijf en een half uur van Zandvoort is op Tonic aan de gang. Nou ja, oh, dat hoorde ik dus. Ik hoorde ja. de speakers hoorde ik, uh, door mijn keuken heen galmen. Dus, uh... ja, ja, de 32 auto's zijn er vanmorgen van start gegaan. Die hebben nog een kleine pauze gehad tussendoor en uh, ik geloof dat zo'n om vijf uur uh, dat het uh, einde wedstrijd is en uh, daar zijn 32 uh, equips uh, zijn uh, ook lekker hun rondjes aan het draaien volgens mij in een zonnetje op Zandvoort. Die, uh, ik zit in Amsterdam op de andere, daar is het prachtig weer, Met bijvoorbeeld volgens mij hebben jullie ook. Ja, we hebben het hele dag al mooi weer. Dus, uh... nou, dus uh, dat is hartstikke leuk. En uh, ik hoop dat daar nou wel uh, het team van NDM op toonlijk wel, uh, gewoon top 4 een beetje uh, uh, aan het, uh, ik, heb, uh, straks, ik heb een uurtje geleden gekeken, er waren die jongens in NDM met uh, allemaal BMW's, die lagen op kop. En uh, dat zal straks wel om uur vijf, uh, zal er ook weer een uh, dik feestje gevierd gaan worden door een paar rijders. Dus dat is sowieso leuk, Dat de Nationale Autosport is dus al druk bezig. Hè? Ja, we, uh... nou, dat er uh, mooi op Zandvoort Wordt het ook. Tijdens Valentijn, dus Tijdens het Valentijn. En, en dan morgen <laughs> ja, mogen we even kijken of ze nog bandensporen achtergelaten hebben. Want dan is de wintertrek walk weer uh, hier. Ja, je mag morgen op z'n lopen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ben je er morgen... morgen bij u? Ja, ik zit erover te, ik zit erover te denken. Uh... We zijn, mijn meisje en ik zijn altijd twee serieus ziek geweest en we hebben we moeten even de frisse lucht in. Ja. Nou, dat is Zandvoort, in Zandvoort eh, is dat toch wel heel veel lekker om even lekker een stukje te gaan lopen. Ja, dus, uh, ja zeker. En dan even zo'n lekkere box halen bij uh, de Mickey's. Ja, dan gaat het hem goed komen. Ja. Ja. Hoe, uh, nee, dat, uh, dat is morgen. Ja, ja, vergeet je dus, dus, alleen niet uh, aan te melden op de website ja, dat is ja. gratis, maar je moet je wel even aanmelden voor een kijken. Moet je, uh, je wel kijken. even aanmelden, ja. daar hebben we nog even de tijd voor. Dat kunnen we wel even doen. Dus uh, oh. dat gaat helemaal goed komen. S nou ja, verder autosport jongens. Het is nog een beetje stil hier en daar. Ja. Uh, de Indycar Indy oh nee, uh, Indy is natuurlijk ook een test. testen. En dat ging, is, ging heel erg goed. Uh, in de eerste test met zijn nieuwe team. Okay. Dus uh, ga, misschien gaat dat daar ook weer wat gaan gebeuren. Dat, uh, met uh, onze Rinus van Kalmthout. Rinus 4K, zo wordt hij in Amerika genoemd. Uh, dat hij uh, misschien uh, dit jaar dan eindig eens een keer kan door... Uh, tot de top kan uh, doordringen in de uh, Indica. Want iedereen weet, het is een ontzettend goede coureur... maar het had altijd heel slechte teams. En uh, nu uh, zit hij bij het nieuwe team... en uh, hopen we uh, dat het allemaal een beetje beter gaat. Zeker weten. Nou, we gaan dat uh, volgen. En uh, nog één keer over de Formule 1. Want ik zag ook, uh, is het nou zo dat uh, Jack Doe een uh, testrijder is geworden bij uh, Haas? Klopt dat? Nou, lekker belangrijk. <laughs> ja, ja, maar het zou wel zou, zou, zou kunnen gebeuren dat er eentje uitvalt en dat je dan toch uh, in de, ja, nou, de F1-auto zit. Ja, dat mag je in, in, in invallen, maar uh, voornamelijk, uh, uh, we weten het van de testrijders, uh, ze krijgen geloof ik twee keer per kans per jaar op een vrijdagje dat ze een keer in een, ja. een trainetje mogen rijden. Dat is het ook niet. Nee, nou, uh, de rest zit dus in de simulator. Uh, ja, uh, dat wil je als, als cureur wil je achter het stuur. Klaar. Zij is het. En, uh, en, ja, maar, en tegenwoordig jongens, even eerlijk. Vroeger hadden we maar twintig plaatjes. We hebben uh, dit jaar 22, hè. Dus uh, er is wel iets meer kans om uh, voor de jeugd door te stromen. Uh, we zien het ook bijvoorbeeld. Uh, nou, ik, ik weet, ze hebben vandaag niet gereden. Uh, volgens mij, ik weet, ze zitten nu ergens in... Nee, niet in Portemau. We hebben ze net Valencia zitten ze daar nu. De Formule 4, hè, met onder andere Rocco Coronel. Die kunnen rijden omdat het daar zo verschrikkelijk hard regelt en stormt en hagelt en weet ik wat. Dus die hele wedstrijdweekend is bijna helemaal uh, gezegd, daar stoppen we mee. Dus ook dat, uh, dat kan ook gebeuren in de autosport, zullen we zeggen. Ja, en nog steeds slecht weer uh, daar uh, Portugal. Uh, ja, die kant op is allemaal heel erg slecht. En de jongens kunnen helaas gewoon niet rijden. Dus uh, de, de, de organisatie heeft het wedstrijd weekend, voor je ieder geval vandaag, hebben ze helemaal stilgelegd. Oké, okay, nou dankjewel voor de informatie. Heel veel ja. uh, liefde tussen jou ja. en uh, je partner. Uh, <laughs> en nou, uh, maak er verder een mooie, mooie dag uh, van. Nou, jullie ja, gewoon iedereen een hele lekker weekend. Zullen we dat gewoon doen? Gaan, dat we, goed, gaan we doen. Gaan we doen. Oké. Okay. Okay, dankjewel hoi. en tot volgende week, Rendel. Hoi, hoi. hoi. You Zeker dat ik uh, Albert jan Vos een uh, plezier heb gedaan uh, met het draaien van uh, deze plaat. En mij ook. En jou ook. Nou, en nog heel veel luisteraars. Dus uh, nou, helemaal goed om uh, een keer weer een nummer te draaien van uh, Simon en Carfunkel. Ja, dat moeten en, we vaker doen. En, uh, en wie weet, doen we het volgende week wel weer? Graag. Dus gaan we het doen. Het ja. dier van de week hebben we nog. Uh, ja. Nou, ik vertel hem even voor. Hoi, ik ben Roger, een rich Back, Reus van bijna drie jaar. Samen met een grote groep honden ben ik weggehaald. ...omdat we niet goed werden verzorgd. Nu krijg ik de kans in een nieuw begin en hopelijk bij jou thuis. Ik ben een vriendelijke en zachtaardige jongen naar mensen toe. Ik zoek basiswuld, liefde en bij voorkeur ervaring met onzekere honden. Een gezin met kinderen zou eventueel kunnen... ...mits zij rustig met me omgaan en alles goed wordt begeleid. Andere honden ken ik alleen uit de groep waar ik vandaan kom... De grote wereld is dus nog een best wel een beetje nieuw voor mij. Ik zoek daar mensen die mij hierin willen begeleiden... samenwonen met een ander hond zou kunnen... mits dit een stabiele, grotere teef is... en er natuurlijk een goede klik is. Aan de riem loop ik voorzichtig mee wanneer het rustig is. In drukte vind ik het nog spannend en kan ik soms schrikken. Het is daarom belangrijk dat ik goed aangeleid word uitgelaten... en dat mijn nieuwe baasjes mij helpen om stap voor stap meer vertrouwen te krijgen... Zoals je begrijpt moet ik nog veel leren. Alleen thuis zijn, het huiselijk leven en alle prikkels binnen en buitenshuis. Ik weet dat ik veel vraag van mijn toekomstige baasjes... maar ik beloof dat ik het waard ben. Ik ben super superlief, zachtaardig, aanhankelijk en wil zo graag. Geef jij mij de kans om te laten zien hoe mooi ik kan opbloeien? Nou, als u belangstelling heeft voor deze hond... Kijk dan op de website van het dierenhuis Kennemerland... of breng een bezoekje aan het asiel. Kees om straat nummer 5 in Zandvoort, uh, Nieuw-Noord... zonder de Oekraïners die daarnaast uh, wonen, <laughs> zullen we maar zeggen. En die hadden mooi uh, de hond uh, ook uh, uit kunnen laten ja, en zo. Wat een mooie combi geweest. Nou, we gaan nog een uh, plaatje draaien en dan gaan we weer uh, naar de, de krocht toe. Want daar hebben we Hans Simmers. En uh, die gaat uh, met de organisatie praten van deze dag. En dat is onder meer Sandra Lissenberg. Maar eerst... Uh, Helemaal in het teken van uh, Valentine uh, natuurlijk, Bill Medley en Jennifer Warnes. en I've had the time of my life. Had the time of my life. No, felt like this before. Yes, I swear, it's a true And I owe it all to you. Others hand 'cause we seem you to understand the edge edge. Edge. I swear it's a truth, and I hope it's De Simple Minds en uh, Life and Kicking. En dat geldt ook voor uh, Hans uh, Simmers, want uh, die is uh, nog steeds in uh, Theater de Krocht. Vanmiddag uh, de opening, Hans, voor de luisteraars uh, die niet gehoord hebben. Uh, wat ja. gebeurt er vandaag allemaal op deze dag? Ja, wat we allemaal hebben gehad is hier is natuurlijk het gelegenheidsscore, de, uh, de Palatijnzingers onder leiding van Milupska en... Uh, ja, heel veel dingen. We hebben net Anita Dana uitgebreid gehad met uh, haar dansklasje. Het uh, is ook heel leuk, al die kleintjes zo lekker dansen. Ja, en is het ook zo dat, uh, dat het goed bezocht worden, wordt deze open dag? Ja, het is uh, de hele dag lekker, uh, redelijk druk geweest. Vanavond gaan we verder. Ik heb net uh, onze burgemeester zien komen. Maar ze zijn nu de zaal aan het prepareren voor vanavond. Dus, uh, ik uh, ben met Sandra even naar boven gegaan. Naar een van de kleine zaaltjes die uh, de Krocht tegenwoordig ook krijgt. Ja. Dus uh, ja, dat had jij ongevaard. Nou, ja, zeker wat, ja. zeker wat Sandra Lisseberg, daar hebben we het dan over. Zij uh, ja, zit in de... Zij we hebben van de rechter op tv gezien, hè? Ja, we hebben het gezien, <laughs> ja. Leuk, hè? Ja, zeker. Ja, nee, maar zij zit in de organisatie van uh, ja, deze, de, deze opening van het uh, theater De Krocht... Sandra, hoor je mij of ga jij haar even vragen stellen, Hans? Zij was vandaag onze spreekpool mee Ja, oh ja, en hoe is dat er gegaan? Ja, helemaal goed. Ik ga je haar nu geven. Ja, dat is prima. Dankjewel. Oké. Ja. Hallo Sandra. Hallo. Ha hallo. Ik denk, hallo. ja, wil je geen uh, razende reporter uh, zijn uh, voor me... dan uh, bel ik je, of althans... dan uh, vraag ik Hans even of hij uh, opzoekt... en dan uh, zie je toch nog op de radio. Ja, dus, uh, inderdaad. Ik ontkom er niet aan, hè? Nee, ik denk, uh, dan gaan we zo vlak voor vijf uur... gaan we er nog even lastig uh, vallen. Ja. Want uh, ja, Sandra, jij bent uh, een van de organisatoren van uh, deze dag. Nou, J dat, dat is te veel credits. Te veel credits? Uh, ja, dat is zeker te veel credit. Ik uh, ben door de organisatie, en dat is Stichting Beleef Leef uh, gevraagd om deze middag aan elkaar te praten. Ah, oké. Okay. Dus dat, uh, dat was voornamelijk mijn rol hierin. Dus uh, ja, in de organisatie, uh, nou ja, dan, dan uh, noem ik Hilly Jansen, Jante Otto, Sonja Koper en Gilles Pok. Die hebben het hier toch wel uh, zo neergezet vandaag, zoals de Zoals het nu is. En ik, uh, nou ja, eigenlijk uh, speelde ik daarin een bijrol. oké, okay, maar uh, ja, wel een mooie bijrol natuurlijk. Om uh, ja, de mensen te informeren wat er allemaal gaat gebeuren. en wat ze kunnen beleven op uh, zo'n uh, dag. Hoe was het er voor jou om daar uh, met uh, een met microfoon uh, in uh, de krocht uh, te staan? Nou, ik vond het een enorme eer om. Uh, nou ja, noem, noem het het voorprogramma van de officiële opening. want dat uh, vindt vanavond plaats. Uh, ...om dit te mogen presenteren, want het uh, ja, theater de Krocht, en uh, of dat nou in de oude of nieuwe vorm is... Uh, ...iedereen heeft er herinneringen aan. Uh, en er waren ook heel veel uh, jonge kinderen die moeten die herinneringen nog maken. Maar ondanks de verbouwing uh, ademt dit gebouw nog steeds uh, het, hetzelfde. De, de, de ziel is, zit er nog steeds in. Laat ik het zo zeggen. Het is een, een dame van 172 jaar oud, dit gebouw. Ja, zo oud. Zo, zo oud is het al. Het is, uh, nou ja, zoals vele weten, ooit gebouwd als kerk. En toen men ging verhuizen naar de Grote Katholieke Kerk hiernaast. Uh, nou ja, werd dit gebouw beschikbaar gesteld voor, uh, voor de rest van de gemeente, ongeacht je, je geloof. Um, nou ja, en, en ik, ik vond het gewoon heel erg gaaf om een uh, gebouw mede te nou ja, heropenen. Dat, dat gebeurde dus officieel vanavond, maar wij deden alvast het voorzetje. Waar uh, iedereen zoveel herinnering heeft aan Toneel, aan operettes. Uh, er zijn hier huwelijksfeesten gegeven, kindercarnaval is hier gevierd, jazzconcerten. Nou, je, je kan het zo gek niet bedenken of het heeft die plaats plaatsgevonden. Ik sprak zelfs een mevrouw. Ik heeft hier nog gymles gehad. Die, die kende ik nog niet in het rijtje. Oké. Okay. Zo'n veelzijdig gebouw. En uh, nou ja, in plaats van de sloopkogel er tegenaan te gooien... is het uh, fantastisch gerenoveerd. Zodat het nou ja, nog voor vele generaties na ons... Uh, ja, voor, voor net zoveel mogelijkheden gebruikt kan worden. Dus ik... Uh, ik was niet anders dan vereerd en enorm trots dat ik dit heb mogen doen. Ja, cultuur en evenementen die hebben weer een mooie plek uh, gevonden... in het uh, vernieuwde uh, gebouw De Krocht. Zo kennen wij dat natuurlijk uit het uh, verleden. Ja. Dus uh, was ook verenigingsgebouw De Krocht, hè? volgens mij uh, eerst nog uh, zelf. Ja, nou ja, die, die verenigingen die zijn ook nog steeds, uh, steeds aanwezig. De muziekschool zit er nog in... Uh... Uh, Sand voor Jazz of Jazz. Jazz Sand concert Sandford. Uh, de seniorenvereniging, dus het uh, verenigingsgebouw, dat, uh, het is niet alleen het theater, het is eigenlijk veel meer dan dat. En wethouder Bluis heeft van de zomer nog zijn band uitgesproken. ...dat dit eigenlijk de huiskamer van Zandvoort moet worden. En uh, dat gaat echt... Uh, ja, ja, ...dat neemt dan weer heel snel gewoon zijn oude vorm aan... ...als je dat zo ziet. Het, uh, het wordt volledig omarmd. Het is niet vreemd of of nieuw. Het is gewoon opgefrist en uh, nou ja, weer, weer levensloopbestendig... ...laten we het zo mooi noemen. En dat iedereen weer een uh, mooi plekje heeft uh, daar uh, op de krocht. Ja, dat uh, ik weet dat we heel zeker. Zeker weten. Nou, weet jij trouwens van hoe lang ze met de verbouwing bezig zijn geweest? Uh, langer dan verwacht. Ja, he. het, het, het liep dat een beetje het, het, uit. Het, het, het liep een klein beetje uit. De originele opening stond gepland op 4 oktober. Uh, maar dat is dus iets uh, naar achteren geschoven. Dat is dus nu, uh, nou ja, ook, uh, ook vandaag was het mooi. Na 14 februari, hoe mooi kan je dag van bah, dag. het hebben? De hele toch, ja. En 4 oktober was dat uh, dierendag of zo? geloof het wel, hè? Dus, ja. dus van de van die dierendag zijn we naar de Valentijnsdag gegaan. Ja, maar dan, toen was het, uh, was het gebouw was niet de bedoeling om dat helemaal te versieren met hondenbotten. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, dat Het entree wel versierd met mooie harten en bloemen en harten aan de zijkant. En op, de, op het toneel staan ook prachtige banieren met hartscultuur. En dat, uh, ik denk dat dat het ook in, uh, in drie woorden samenvat. Hartscultuur, dat is Krok. Zeker weten. En ook uh, werk van uh, Erik Kolen Dat hoorde in ieder geval vanmorgen van Hilly. Ja, Hans en ik zitten nu in een, uh, in een ruimte met inderdaad uh, achter ons prachtige pentekeningen van uh, Erik Kolen Met een oude en een, uh, en een wat nieuwere krog. Nou, hartstikke mooi. Sandra, dank je wel ook voor uh, je inzet uh, weer uh, namens uh, alle inwoners. Dat weet ik gewoon zeker. En, uh, ja, ga, vanavond ben je er ook nog, neem ik aan. Uh, ga je het feest toch uh, mee vieren? Ik heb een uitnodiging gekregen, maar volgens mij hoeft dat ook niet. Iedereen is welkom vanavond. Ja, dus ik denk dan dat ik even ga kijken. Nou, heel veel plezier en dank je wel even voor je tijd. Jij ook, bedankt Rob. Oké, okay, hoi. Hoi. Dat was uh, Sandra Liesenberg, dus uh, de speaker van de, van de dag, uh, Richard. Ja. Ja, ja, zeker weten. Nou, uh, Fred uh, is ook aangeschoven. Hallo, Fred. Hij is er weer. Ja, we zijn er weer. Hé, goeiemiddag. Goed om je stem weer te horen. Ja. En uh, ja, wat ga je zo meteen in uh, entertainment voor nou jou ja, allemaal we doen? Zijn, we zijn uh, in afwachting van onze uh, ja, ja, mede-collega met zand uh, voor Viaal, uh, Devin Donnervang. Aha, kijk. Ja, en, uh, ja, zijn nieuwe single, he. ik ben gelukkig zonder jou. Ja. Dus, uh, oh, oh ja, oké. Okay. Ja, en dat op vaak thuisdag. Positief. Ja, lekker positief. Nou ja, nee, maar de Devin is altijd leuk om uh, in de uitzending te hebben natuurlijk. Ja, en uh, we gaan wat, uh, wat uh, mensen bellen nog. Uh, ja, ik weet niet, Cecil weet ik uit mijn hoofd. Cecile ook van Zandvoort uh, uh, voor jou? Uh, is nee, die, toch ook nee, geweest? Nee, ja, dat, is wat, dat was een andere Cecile. Oh, anders, andere Cecil. <laughs> nee, okay. deze is wat jaartjes jongens. Ah, oké. Okay. Dus, uh, nee, die, die gaan we ook nog eventjes bellen. En uh, ja, ik, ik moet nog even in de agenda kijken uh, wie we nog meer hebben staan. Want dat is een uh, stelsprong, is dat een beetje veranderd. Dus. en je weet dat het carnaval is? Ook uh, dat is uh, vandaag begonnen. Dat is begonnen, gisteren eigenlijk al. Vorige week al uh, op de, aan de andere kant. hè? Ja, vorige, vorige week hebben we al uh, hier het uh, kindercarnaval gehad in uh, Zandvoort. Ja, maar elders in het land was het ook uh, begrepen. Ja, uh, nee, dat klopt. Dat is ook een, licht, uh, een lichtshow uh. Ja, daar is uh, in de stoet, zeg maar. Ja, uh, Volgens mij was het in het oosten van het land, uh, dacht ik. Richting ja, Drenthe, die kant op? Ja, sowieso die kant op, ja. Zeker weten. Ja, uh. Nou, veel plezier zometeen met ja. Entertainment Dank Dankjewel. En dan kunnen ze ook weer plaatjes aanvragen. Ja, eventjes naar www.zfmartiesten.nl Dankjewel. En volgende week zijn wij er weer, Richard. Ja. Ja, zeker weten. Verzellig. Dankjewel weer uh, voor uh, de dag. En uh, ja, ik sluit toch weer even af uh, met uh, Beste deze. Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee was we moederzee keer op keer... Kier de griet dan dat niet goed ging. Ja, voor de dienst, dat kan wekratjes leeg. Wat ze was, zo lelijk dat ik er schrik van kreeg. En ja, of moeder zei nog, Doet dat nou niet. Maar ik denk. Ja, ik was altijd zat Mijn huwelijk heeft het dan ook niet gered Want ze ging altijd Met elke klap naar bed En ja! Vrouwke mee, mijn god, dat was een feest Maar toen ze daar, man, nog docenten vroeg Zei ik, dat heb ik niet, nooit die van mij sloeg En ja, ons moeder nog Nine, checking my girl, but then I see this girl looking fine. So I asked her if she wouldn't mind. Could you tell me your name and what you do? Body like nothing I seen. She telling me she on the cover of GQ magazine. Telling me she had to go. So I dropped her at the spot in my fault by far I can't be late. The girl's taking up my time had to hit her with the